Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De regering van Sjeraak, media melden dat in de hoofdstad dit jaar tot nu toe 176 mensen aan cholera zijn overleden. Sinds juli zijn 6000 nieuwe gevallen. ...van cholera gemeld. De afgelopen week kwamen er elke dag ongeveer 250 bij. De regering heeft de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-Kinderorganisatie UNICEF. Cholera wordt vooral via vervuild drinkwater overgedragen. Kenmerken van de infectieziekte zijn hevige diarree en braken met uitdroging tot gevolg.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 Het weer, vannacht komt het af naar graad of 17. Morgen en zondag is het volop zondag met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Later in de week daalt de temperatuur richting de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staat een strandfile op de N57 Rotterdam richting Oudorp. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 3 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Een hete zomer met ZFM zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Yeah. No, hier komt de originele article. To all yellow who physical. Love you like diamonds and pearls. Well you them and tell them, Dish. it's like this. I tell your girl you no, that's reason why you should feel good when man season. Come and take a walk down by the beach. Classes in session, allow me to teach. I'm I'm the the the Sweat on a What are we treating? Pandy Beach go tall. People can we have the mango heart fall. So I can mix up no in the dance hall. And that's a baby the girl, then sing. And the mango tree, honey, honey. Come watch for the moon. I know you tell Time to get up, leave Step no. Depend the microphone and kick up And me now go tell no no badness make for oh, No car up, all the girl out the street When you go up, so give me the Yum my know, banana with the salvage And that's how we try the chain all day Because so up suppose when time this on at Whoa. Set a gun in on your neck, but up the roll What the tree, then pan the beach, go tall People can't wait, see the mango start tall So I can mix up now with the dance hall I'd that to make the girl, them ball, sing And the little mango tree on me and me Come watch for the moon you know you tell so. And the little mango tree honey, me and me Make u loom cool so Sweet, it's fun, it's fun. moeten we niet gaan klagen. Van wat is het warm, hè? Wat is het warm, hè? Nee, we zijn blij dat het zo lekker warm is. Eindelijk de zomer in Zandvoort. Je hoorde de Mango Kings en Under the Mango Tree. Met het leuke einde. Deze bedoel ik. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. ...voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Albert-Jan, goedemiddag. Dat betekent dat wij weer drie uur lang uh, onze gang mogen gaan. In een heerlijke, coole studio. Heerlijk, he? Heerlijk. Goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom erop. Uh, we gaan er weer drie uur live uh, uh, radio maken. Live vanaf het Gasthuisplein, waar de zon heerlijk schijnt. En uh, ja, vrij rustig is, want iedereen is natuurlijk naar strand. Vanmorgen al mensenmassa's vanuit het station richting strand. Er zijn extra lange treinen ingezet. Hele goede zaak, dus... Uh, de aan- en afvoeren, dat wordt goed geregeld vandaag. Maar wij gaan uh, drie uur Zandvoort op zaterdag uh, voor u maken en presenteren. En wat gaan we dan allemaal doen? We gaan natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda door, uh, doornemen. En ik zou zeggen houdt uw pen en papier bij de hand, want er zijn zoveel evenementen de komende weken en uh, ook dit weekend al. Uh, dus wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u zegt, daar wil ik heen. We gaan eindelijk, Lex van der Hoorn, onze enige eigen Zandvoortse weerman, die gaan we bellen. Jazeker! Want als hij nu de studie naar de studio komt. Dan is er echt iets aan de hand. Dus uh, Lex, als je het hoort, geniet van het strand. En uh, we gaan je om half drie bellen. Rond de klok van half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. Rond de klok van kwart voor vijf hebben we weer het gedicht van de week. Ik heb vier gedichten binnengekregen. Dus Rob, jij mag uitkiezen welke dat moet worden. Uh, verder hebben we natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over twee komt uh, Bart Wijnberg langs. Want die gaat praten over het, uh, feest, de feestelijke avond in Jupiter Plaza vanavond. En rond de klok van kwart over drie komt Zangeres Rodesh, de Zandvoortse zangeres Rodesh langs, want die geeft volgende week zaterdagmiddag een museumconcert bij het museum. Uh, verder gaan we naar weer voetballen. Met dit weer, hoe vind je die? Zo, en korte allemaal... broek aan? Ja, ik gaan. SV Zandsport Sport speelt vandaag thuis tegen Odin. En daar is voor ons aanwezig Joop van Nes, onze voetbalverslaggever. Dus tien over half drie gaan we bellen met Joop. U hoort het luisteraars, CFM Radio, genoeg evenementen en activiteiten deze zaterdagmiddag. En veel zomerse muziek wellicht. Lekkere strandradio de komende drie uur lang bij CFM. Welkom en nogmaals een hele goede middag.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 Да у нас сосед играет на кларнете и трубе. Weerman bij te lopen, Lex, Lex van de horen. Hoe is dat, hier, hier is iets, hier is iets goed fout. Want, Want, uh, hoe is dat nou mogelijk? Lex komt weer uh, vanuit de studio presenteren. Lex, Lex van de horen. dat kan de, niet hè? Dat kan niet Lex. Dat kan niet Lex. Kan niet, Lex. Wat ik kom hoor, je doen? dat het hier zo lekker cool is. Ja, da, oh. dat is het wel ja. ja nou, maar, nou, ik denk, ik ga even naar de studio. Oh kijk, even nee. afkoelen. Even afkoelen. Dan zijn, we helemaal goed. Dan, dan zijn we gerust. Zo dadelijk om half drie het uh, CFM weerbericht met Lex van de Horen. Nou de heer Wijnberg is ook uh, inmiddels geariveerd in de studio. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, um, er is nogal wat er staat. Nog wat gebeuren vanavond in het. Uh, in het uh, de tekst kwijt, ja. Jupiter Plaza, ja, dat was vanmorgen al in Goedemorgen Zandvoort. Dat klopt. Welkom wederom bij CFM. Dank wat vanavond. gaat er allemaal gebeuren vanavond? Nou, uh, vanavond zaterdag 18 augustus, vanavond uh, zaterdag 18 augustus. Een feestelijke koopavond bij Esprit in de Haltestraat. Esprit geeft u deze avond 20% korting op de gehele nieuwe collectie en tal van aanbiedingen bij de andere winkels in de Haltestraat. Alle winkels zullen geopend zijn tot 21 uur. Bij Brasserie Noon kunt u genieten van een drankje tegen gereduceerde prijs van bier fris voor 1 euro en een wijntje voor slechts 1,50 euro. In de hal van Jupiter Plaza treedt live voor u op Marcel de Roy onder andere bekend van de Soundmix Show voor programma Toppers met zijn Spaans Nederlands repertoire. Gezellig tafelen, dansen en shoppen. We heten u dus namens Esprit en alle andere handelaars van harte welkom op deze mooie, gezellige zomeravond. Met veel vrienden, personeel en familie. Tot vanavond. Uh waarvan, waarvan akte keurig keurig <laughs> ja, vrijheid, ja, keurig uh, hoe, maar is het voor het eerst dat het Jupiter Plaza met z'n allen iets organiseert volgens mij nee we hebben al meerdere malen uh, shopping dinner night samen georganiseerd ja, dat was ook een groot succes ja Top? inderdaad ja. en wij proberen nu daar een continuïteit aan te geven met onder andere na deze avond uh, Good Morning Zandvoort ja. dat wil zeggen een, een actie van winkels met een gratis ontbijt voor uh, alle mensen die hier langskomen uh, daarna volgt Klemmer Day. Daarna volgt Shopping Dinner Night. En dan geven we het weer over aan Gert van Kuik met uh, Winter Wonderland. En oh. dan is het jaar om. Oké, okay, maar wat leuk. moet ik me dat zo voorstellen dat u dan met een aantal ondernemers van Jupiter Plaats bij elkaar gaat zitten en zeggen... Jongens, wat gaan we organiseren? Uh, niet alleen de ondernemers van Jupiter Plaats, ook de winkels aan de overzijde van ja. de, dat stukje. Dat is zo'n stukje haltestraat wat dan, wat dan weer gepromoot wordt door middel van dit evenement wat u vanavond weer gaat organiseren. Onder andere, ja. ja, ja. En uh, aangezien dat meerdere activiteiten uh, organiseert maar ook van diverse pluimages dus u hebt het net u geeft het zelf net aan op de zondagmorgen ook ja en dit dan op de, de zaterdagavond. Want het is nou iedereen zit natuurlijk nu op het strand. strand ja, we hopen op een uh, ja, leuk, ja, nou, goed wolletjes. Maar te, vandaar ook uh, wellicht de tijd van 6 tot 9. Het ja. is een, een goed gekozen tijd, want dan komt iedereen van het strand en kan ja. dan uh, gezellig gaan betalen. Dat Hopen we wel. Ja, super. Maar wat, uh, wat leuk het al, dat ze allemaal de ondernemers de handen uh, in één hebben geslagen om dit tot een, tot een evenement uh, te maken. Nou, je merkt steeds meer dat je gezamenlijk met kleinere budgetten zeg maar, als ja. je dat gezamenlijk doet, dat je toch veel meer bereikt en iedereen wil toch in deze moeilijke tijd uh, naar zijn klanten toe zo goed mogelijk overkomen, zo veel mogelijk uh, uh, zijn product promoten maar ook iedere keer de, het contact houden met, met de lokale klant het is allemaal gericht op de lokale klant het uitgangspunt zijn de Zandvoorten. De Zandvoorters, ja. En dan als het dan toeristen omheen lopen, mooi is meegenomen. Mooi meegenomen. Ja, maar de doelstelling is gewoon ja. gezellig shoppen in Zandvoort, winkelen in Zandvoort. Eh, Blijven in Zandvoort. Eh, en ga niet naar of Amsterdam. Nee, nee, <laughs> heel makkelijk. nee. Ga gezellig in Zandvoort winkelen. Ja. Nee, heel, heel, heel, heel duidelijk. Uh, toch even, breng me toch even op de volgende vraag. Uh, er is een hele discussie geweest over die hal staat open en dicht. Mm. Uh, wat is daarin? Uh, wat, hoe staat Jupiter, uh, de Jupiter plaza ondernemers en de overkant daar over? Uh, Hadden die positieve ervaringen of negatieve ervaringen? Ook 50-50, zeg maar. De achterkant van de Altenstraat was grotendeels tegen. Ja. Um... In het voorstukje was het denk ik 50%. Uh, maar dat is omdat we nooit de gelegenheid hebben gekregen eigenlijk. De opstand begon al te vroeg. Uh, het protest. Dat we nooit de kans hebben gekregen om het uh, uit te bouwen. Wij hadden het zo graag gezien dat we twee jaar de tijd kregen om hier een concept van te bouwen. Ja. Dat het naar iedereen zijn zin was. En bijvoorbeeld, we zijn veel te vroeg gestart. We kregen toen gelijk tien zonwagen erachteraan met regen en storm. Ja, klopt. Ja, nou, dus dat betekent dat je later moet beginnen met zoiets. Ja. Dan is, wordt er aangehaald, het verschil met de generaal Corriestrad is nu afgesloten. Ja. En daar lees je daar ah, heel veel ja. uh, in Haarlem, ja. heel veel negatieve berichten over vanuit de ondernemersvereniging in de generaal Corriestrad. Maar men duidt daaraan van, uh, het fundshoppen is alleen maar uh, geschikt voor in de grote houtstraat. Wat de winkeliers volgens mij... of de ondernemers in de halterzaam niet hebben begrepen... of door de stagnatie onderweg... Ja. is dat nooit goed uit de verf gekomen... is dat... Wij zes dagen de straat wilden openhouden. Alleen om maar ons wilden richten op Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. en zes weken grote vakantie. En dat de zondag moet gezien worden als fun shoppen. De andere zes dagen kan ik heel goed begrijpen. dat die straat open moet. en dat boodschappen gedaan moeten worden. en dat iedereen zo dicht mogelijk wil parkeren bij een winkel. en het liefst nog zo goedkoop mogelijk. Ja. U, u gebruikte de term al twee keer. maar misschien dat u dat even kunt vertellen. fun shoppen. Wat verstaat u onder fun shoppen? Um, gez... Fun shoppen is dat men een dagje uit is. en men lekker slentert door het dorp. Uh, geen haast heeft, ja. een kopje koffie neemt, wordt gegeten, weer winkelen. Een ontspannen manier van, van, van winkelen. Dat is ja. funshopping, okay. je moet plezier daarin hebben. Goed. <laughs> en dan moeten de winkels ook uitstralen op dat moment. ja zeker, zeker. want ieder, alle schouders eronder en een positieve ja, En we hadden daar bijvoorbeeld aan. het idee van, en dat had dan uitgevoerd geworden deze zomer in de maand augustus. Als de straat was afgesloten geweest, hadden we een soort... Uh, allemaal grote campingtafels, zeg maar. Zoals je die in het stadspark ja. ziet. hadden we willen neerzetten. In de, in de Haltestraat. Allemaal in een kleur. En iedereen, ieder restaurant. had dan daar een uh, aantal tafels van beschikbaar gekregen. En daar een thema op kunnen maken. Elke zondag van. Uh, om daar gezellig op straat zeg maar, ja. te zitten eten. Net zoals dat je aan de Costa de Zol in Spanje ja. ziet ik, ik spreken. Ja, aan de promenade en Ook het, om ja. tegengast te geven. Men moppert het hele jaar over. Het strand, de concurrentie van het strand. Nou, ja. dit was juist nu eens bedoeld van. Kom lekker eten in het centrum, op straat, ook op buiten, in de buitenlucht. En het is niet begrepen. Ja, ik begrijp die, die, die discussie, maar het, het kan elkaar ook aanvullen. Hè? Zo kan je mm -hmm. het ook benaderen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jullie wel, wij niet. Nee, maar het kan elkaar het werd, ook aanvullen. Het werd dus in eerste instantie van het helpen van de horeca in het centrum gezien. Ja. Zeg maar. Op die manier probeer ik het ook te, te brengen. Goed, even terug vanavond. Hoe laat begint het vanavond? Om 18 uur. Om 6 uur dus vanavond tot 9 uur. Met een kleine uitloop. Uiteraard. En met een, zoals het hier noemde, een nazit hebben ze het wel eens over. Maar goed. Vanavond dus feest in Jupiter Plaza. In en om Jupiter Plaza. Gezelligheid, gezellig winkelen. Goed. Nou, uh, ik zou zeggen, Bart, bedankt voor je komst naar de studio. Heel hebben, graag we, gedaan. Iets, hebben we iets vergeten? Nee hoor, en erg bedankt voor de gelegenheid. Gewoon vanavond gezellig naar Jupiter Plaza. En omstreken. Met alle vrienden, familie ja. en personeel hoop ik iedereen te zien. Ik wens je heel veel plezier vanavond. En bedankt dat je even de tijd hebt genomen om naar de studio te komen. Hartelijk bedankt. Joop.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 Je kijk de muziek van Metcom op de Zalvoorts Radio. Je de begging. En daarmee werd het bijna half drie. En dat betekent dat we zo dadelijk het CFM weerbericht voor je hebben met Lex van der Hoorn. We hadden het allemaal verwacht dat hij vandaag op het strand zou zitten. Ja. Maar in korte broek is hij aanwijzig in de lekkere gekoelde studio van CFM. Bye. Zo dadelijk het weerbericht. Met eerst MC Mark G en DJ Sven. Celebrate the Wings Mike G It was a time to electrolyte your weapons behind. Except he said, weeks well, we can something cross my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, I'm panicking as out of a bed. We told them it's no stupid, don't play the fool. But the answer was, shut, you gotta go to school. G's running up and down, and everybody knows. Rap, be rocking, popping in the street, get show. I you G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic,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 New York City a York City. Je zou het waarschijnlijk niet willen geloven, maar deze twee Nederlandse jongens, MC Mike G en DJ Sven, hadden hier een wereldhits mee in de jaren tachtig. Toen nu ze met de Holiday Rap. En daarmee is het half drie geworden, dat betekent tijd voor... En aanwezig in de studio van CFM is Lex van Hoorn. Niet op het strand. Goedemiddag trouwens. Het is hier lekker koel hoor. Lekker koel cool, <laughs> Beter hè, beter. Oh het heerlijk joh. Heerlijk joh. Ja. Terwijl, hij is niet de enige echte Zandvoortse weerman, maar hij is ook de slimste weerman van Zandvoort. <laughs> en kleur heb je toch al genoeg hè. Dus, uh... ja, nou, daar hoef ik niet voor naar het strand. Nee, nee, nee, klopt. <laughs> maar waarom niet op het strand Lex vandaag? Het is toch prachtig weer? Het zoals je prachtig weer, maar ik ben de afgelopen dagen ook naar het strand geweest. En uh, ik ben het even zat. Ik ben ja. gewoon even zat. En dan en... zoek ik de koelte op en hier is het koel. Cool. Ja, hier is het lekker koel, dat klopt. klopt. Ja, dus. En uh, blijft het zo of? Uh... Uh, vanavond blijft het ook warm, uh... Albert John. Oké, okay, goed. Dan blijven we binnen. Dus, Wij blijven dus, binnen. Dus het blijft zo. Nee, vanavond, uh, het koelt natuurlijk wel af. Het is nu uh, rond de 30 graden. Ook op het strand. Ook op het strand? Ja. Dus het is benauwd. Ja, of, of staat het in, in, wel de, in het koel? dorp is het nog warmer. Ja. Een graadje, twee warmer. Maar op het strand is het ook nog 30 graden. Want die wind die blijft uh, uit de zuidoosten waaien. Dus uh, dat gaat over de duin heen. En dan heb je dus eigenlijk helemaal geen wind op het strand. Of weinig. Weinig wind op het strand. En vanavond uh, koelt het wel wat af. Maar uh, 20 graden houden we vanavond nog wel vast hoor. Nou, dat is een leuk, uh, leuk winkel weer toch in Jupiterplage. Ja. ja, En uh, dag weer zweten in bed. Ja. Ja. Dus, ja. Oeh. Nou dan morgen. He. Eigenlijk zo'n dag als vandaag. Je, je brengt het al. Ja. Maar, maar het zal wel niet veel beter worden. Nee. Het, kan niet, het kan toch ook niet beter? Het kan nauwelijks beter, klopt. Het kan niet beter. En, uh, maar er is in de avond is er dan wel kans op een onweersbui. Dat moeten we even goed in de gaten houden. Want dat is zover de 24 uur verwerking is moeilijk te bepalen wanneer die onweersbui komt... Maar dat zal dan in de avond of in de nacht worden. En er staat morgen ook weer weinig wind. En de temperatuur die komt morgen ook weer uit rond de 30 graden. Dat heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Mag ik, mag ik de vraag stellen? Mag ik de vraag stellen? Ja, als, als, ik, Wat is normaal voor een tijd van het jaar? 22. Yes, ja. 22. <laughs> ik had het kunnen weten. <laughs> dus we zitten er lekker ruim boven. Nou. Maar we hebben nog geen hittegolven hoor. Want uh, dat halen we dit jaar. Dat halen we dus echt niet. Want uh, een hittegolf, dan moet je vijf dagen achtereen 25 graden of hoger in de beeld hebben. En minstens 30 graden. Uh, waarvan minstens 30 graden of meer, en dat is dan drie dagen. Ja. Nou, nou, dat halen we in de beeld, dat halen we dus even net niet. Want maandag gaat het afkoelen. Hmm, kijk, dan wordt hij al een stuk vrolijker, hè? <laughs> We hebben sporen eerst nog kans op buien. En dan uh, smiddags komt de zon er weer bij. En er staat dan staat er een zwakke tot matige westelijke wind. Dus die komt in wind van zee. Dus dan koelt het echt wel af. En uh, 25 graden zit er nog wel in. Maar meer ook niet hoor. Dus uh, dan wordt het toch wel wat aangenamer uh, maandag. Met eerst uh, smorgens wat buien en dan... Uh, dan koelt het wat af. S morgens wat buien? Ja. Ik wilde met de cabrio naar mijn werk gaan. Ja, dat kan wel. Dan kan ik ja, <laughs> ja, dan kan je een plakje meenemen en dan, dan werkt dat. Dak dicht, Rob. Dak dicht, heel goed. Dak dicht. Nou, dinsdag dan hebben we wolkenvelden. Dan beginnen we met wolkenvelden. En later in de middag dan komt de er zon erbij. Dus echt een zonnige dag verwacht ik dus dinsdag niet. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden. Dus de komende week is, wordt het minder warm met geregeld zon... en kans op een regen- of onweersbui. Nou, ik vind het... Uh, ik teken ervoor. Ik ook. Maar het blijft boven gemiddeld nog, hè? Het blijft boven gemiddeld. Ja. Boven, we blijven nog steeds boven die 22 graden. Alweer. Ja, mooi. mooi en maar... nou ja, de zeewatertemperatuur. Ja. Hoe nou, warm is voor het? Voor de mensen die meeluisteren op het strand. Die is... Uh, vanochtend was je 20... En doordat, het is nu laag water, dan staat die zonder op te branden en dan langzaam warmt het op en dan komt hij op 1, graden. Lekker. Oké, okay, heerlijk zwemweer dus. Lekker zwemweer. Maar goed, de wind is nu aflandig hè. Hij is aflanden. Hij is aflander, ja. maar dat is even voor die voor de zeilwedstrijden bij de watersportvereniging. Dit weekend is een heel mooi zeilevenement op het strand. Ja, maar er is weinig wind hè. Ja, dus het dobberen. Ja, we worden een beetje dobberen. Ik denk dat onze meneer de Visser heel laat weer terugkomt. Ja, dat vermoed ik ook. Nou goed, misschien dat we nog in de uitzending kunnen krijgen. Nee, maar, maar goed, uh, morgen. En morgen, morgen blijft de wind onveranderd? Ja, weinig wind uit het zuiden. Oké, okay. nou ja goed. Dus uh, windkracht uh, 1, 2. Ja, we moeten ze kruisen naar Noordwijk en dan weer voor de wind terug. Dus. Moet zijn we moeten zijn wel naar Noordwijk. Ja, richting Noordwijk. S avonds laat <laughs> Dat zijn hele snelle boten hoor. Maar <laughs> <laughs> je hebt niet zoveel wind nodig hoor. <laughs> Goed. Nou, ik wacht het af, ik zie het wel. In ieder geval eerst een geweldig weekend, uh, Lex. Ja, dat, dat kan, niet, kan niet stuk. En dan gaan we met z'n allen van genieten. Lekkere barbecue en lekker op een terrasje zitten. Helemaal ja. goed. Alleen, uh, pas op, morgenavond voor die onweersbuien. Oké, okay, we, uh, gaan we zeker doen. Ja. Nou, het weer is uh, na te lezen op jouw uh, website. Ja, www.meteopagina.nl En als je op strand zit, dan kan je op je mobieltje ook nog kijken. Op www.meteopagina.nl/slash mobiel. En dat is handig, echt waar. En daar staat ook het weer voor Zandvoort op. En op tv, als je thuis bent, op kanaal 40. Kanaal 40, en uh, we kunnen ook twitteren met je. Ja, op het Meteopagina of zoek op uh, Meteo Zandvoort. Oké, okay, Lex. Geniet lekker van het uh, weer de komende dagen. En dank je wel weer voor vandaag. En tot volgende week. En volgende week dan spreken we weer zo rond half drie. The special for next day in place. Here is Sex on the Beach, this moon. Yell them whoa. Come on, there's a party tonight. Real and crucial people. <laughs> Original king of a talking on the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach.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 Dig out them dig out them dig out them me. Girl, I'm gonna make you sing I wanna sing Nou, met de tip van Alex van Ooren gaat het vanavond uh, gezellig worden op het Zovoortse En in het dorp, hè? En in het dorp, ja, daar kan je het ook doen hoor. Je hoort De seks aan de beach van uh, het, het is maar net wat jij wil, uh, Albertje. Dat maakt mij allemaal niet. Ik uit, doe het hoor. tegenwoordig alleen maar digitaal. <laughs> uh, Oké, okay, ik wou het zeggen, maar dat doe ik niet verder. Goedemiddag Pieter! Uh, bonjour Robin, Albert. Bonjour, monsieur. Ça va? Uh, très bien, très bien, très bien. Het is hier bloedheet, dus geen seks 600 biet, want dan is het gewoon iets te warm voor. <laughs> we <laughs> hebben we momenteel een graad of 40 in de, de, de, de, de schaduw de half zon. Het is onbewolkt. En we lopen van schaduwplek naar schaduwplek. Het is bloeitjes heet. S'nachts komt de temperatuur niet onder de 30 graden. De zee is inmiddels gestegen naar 27 graden. Dus alleen de koude douchers op het strand die, uh, vinden aftrek. Uh, verder is ja, er is weinig nieuws. Geen wolken, geen regen, niets. Geen wind. Glad zeetje, uh, zo blauw als wat. Er liggen wat zeilbootjes hiervoor op zee te dobberen. Die komen geen meter vooruit. Surfplanken die kennen ze niet, en uh, al die andere toestanden op zee ook niet. Dus je kan gewoon dobberen en dat is uitstekend. Ja, Pieter, oh, maar... Pieter, Pieter, voordat ja. je doorgaat, uh, vandaag uh, gaan ze ook dobberen hier in Salvoort, want we hebben een rondje rem, je weet wel. Ja, ja. Naar Noordwijk ja. en terug. Dus er zijn zo even een paar uurtjes onderweg. Maar is de wind voor jullie? Ja, ook 0,0. Uh, oh, nou dat wordt dan uh, slepen. <laughs> Waarschijnlijk, ja. Oh, een paar, oh, paar roeispanen meenemen. Nou, het is, nee, het is hier werkelijk uh, adembenemend warm, uh, dus het is zuipen, zuipen, zuipen en dan komt er met dezelfde vaart eruit. Ik ben vanmorgen even naar een evenement hier toe gegaan, en uh, jullie hebben zandkastelen en zonbouwwedstrijden. Hier hadden we wedstrijden in kiezelstapelen, We noemen ze dan uh, kastelen maken van kiezelstenen. En zo waren de winnaar had 16 kiezelstenen op elkaar gestapeld. Uh, 16 stuks, ja, het lijkt niet veel, maar uh, die kiezels zijn nog niet zo gek groot. Maar het was toch een uh, grote winst. En uh, dat is toch het dagelijks evenement hier wat hier gebeurt. Wat een spektakel hè daar. Ja, het is echt spektakel. Verder wordt er elke avond vuurwerk afgestoken van plaatsje naar plaats. Dus je kan gewoon aan de kust gaan zitten en dan zie je van links naar rechts alle vuurwerken achter elkaar afgestoken worden. Uh, best interessant, ze duren niet lang, een kwartiertje, en dan is het weer voor 50 miljoen de lucht ingeschoten. Maar uh. en verder is het hier een overvloed aan Italianen. Lijkt wel zo heel Italië naartoe gegaan, dus je hoeft alleen maar Italiaans praten. En uh, ze praten geen buitenlandse taal, dus gisteravond zaten we in een restaurantje. En we hebben daar de vertaling gedaan van de menulijsten in het Italiaans, in het Frans, in het Duits, in het Engels en het Spaans. En iedereen snapt het. Kijk eens aan. Ja. Frans spreken, dat doen die buitenwoners niet. Hoe is de Franse keuken? Sorry dat ik even interrompeer, maar hoe is de Franse keuken? Uitstekend en spotgoedkoop. Wat heb je zo al voor lekkers gegeten? Ik ben natuurlijk aan de mossel gegaan, een aantal keer al. Maar verder een tonijnsteekje met basisbier erop. En alles, alles kan je hier krijgen, joh. Kip is natuurlijk het meest betrouwbare. En poulet is uitstekend. Uh, uiensoep, uh, vissoep, uh, je kan zo gek niet verzinnen. IJs natuurlijk na, dan Blanche. Uh, veel café americain. dan krijg je tenminste een fatsoenlijk kop koffie. Anders krijg je een kopje waar één slot in zit. Dus je moet altijd een café americain bestellen. En uh, dan is het het beste drinken. Met een glaasje cognac erbij. Ach, en ach, ach. dan kom je de avond toch wel door, dacht ik. Het is weer behelpen, hè Pieter? Het is echt behelpen. Uh, uh, uh, we komen de dag best wel door, hoor. Maar... Door die warmte je doet Het uh, Dus alles is, denk ik, van, nou, zal ik nog een uurtje in mijn bed blijven liggen, maar ja, dan komen die de die kamers, in. dan ga je er wel uit Dus ik heb, in elk vertrek heb ik een vliegen met mijn lippen liggen. En er zijn al een heleboel vliegen gaan hemelen. Dus uh, nee, het is, het is best vol te houden. Ja, je zit nu een aantal weken in Frankrijk. Heb je überhaupt al regen een keer gezien of niet? Nee. nee. Nog helemaal niet. Het is. Ik voer elke morgen een regenbonds op, maar het helpt geen niet. Helemaal niks gewoon. Niks. Jullie wel? Oké, okay, ja, wij hebben Bye. voldoende regen gezien hoor. Shol, burger weer onder water. Nou, dat gelukkig niet. Da daar hebben we het wel over dan, als je leuk. terug bent. <laughs> Oké. Okay, okay. Nou, dit was het nieuws vanuit Frankrijk. Mooi. Spreken we elkaar volgende week weer? Zit je er dan nog of? Zonder meer. Ja, ik ben er nog volgende week. We hebben een uh, leuk plaatje voor je uh, klaargezet uh, van een leeftijdsgenoot en dat is niemand minder dan Dalida met Comme oh, oh. Prima. Geweldig, geweldig. Geniet ervan. Van, uh veel succes. Pieter, heel veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week. Dag Pieter. Dag Pieter. prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance c'est de vivre rien que pour toi. I'm Wekelijks speru te komt draaien we lekkere Franse muziek bij Stand zaterdag. Het item voor de week, Pieter Justra in Zuid-Frankrijk. En volgende week zaterdag spreken we gewoon weer hoor. Hij vermaakt zich daar prima. Dat zijn hij in ieder geval. En er wordt vandaag weer gevoetbald, zoals waar zijn ook. Trouwens, goedemiddag. Ja, goedemiddag, luisteraars en hier in de studio, ja. Het is natuurlijk uh, beroep zwaar. Maar er staat gelukkig nog af en toe een klein briesje over het veld. En daar, uh, daar moeten ze dan maar weer een beetje kracht uit putten. Goed, het is het nieuwe veld waar uh, Soms wordt op speelduur Het nieuwe uh, kunstgrasveld. En uh, dat is uh, nu een paar weken in gebruik. Het wordt vo officieel volgende week woensdag in gebruik genomen. En Stans speelt vanmiddag voor de KNVB-beker. ...tegen od 59, de tweede van od 59 uit de En ja, helaas staat Sandvoort nu al met aan het voor. De voorbereidingen voor deze KNVB-cup... ...die hebben ze gehaald uit de haarlem wachtbord cup En dat is niet al te best gegaan voor S.K. Sandvoort. We hebben pardon, drie... Wedstrijden gespeeld en drie verloren. En dat is dus niet altijd Dender. Dus misschien is het wel een, een, een slechte generale, een hele goede uitvoering. Wie zal het zeggen? Zandvoort staat nu met 1-0 achter. Dat is een hele mooie uitval van Odin over de rechterkant van Zandvoort. Van Breentje vijf voor Boy de Zet kreeg de bal exact aangemeten. En de Zet die moest over de lijn gaan grabbelen. Daardoor staat het nu 0 1. Uh, de wedstrijd is eigenlijk min of meer een beeld van uh, een beetje middenveld voetballen. Uh, af en toe een uitval ook van Zandvoort. Zojuist een, uh, bijna een kopbal van uh, Paul van der Oort. En uh, een minuut of tien geleden een schitterend slot van Michael Kyle. dat De keeper eigenlijk min of meer zo verkeek. Want uh, hij liet het gaan. Maar hij kwam nog op de paal en stuitte er toen achter de paal. Dus uh, uh, aan de zijkant van het goal. Uh, dat is eigenlijk op dit moment het gebeuren. Het eerste van Zandvoort is nog lang niet compleet. Er zijn een x-aantal vakantie. Uh, er zullen een x-aantal nog niet in vorm zijn. Dat kan allemaal. Uh, de competitie begint pas in september. Dus dat duurt nog heel even. En toen die tijd heeft uh, Pieter Keur de trainer. Nog de tijd om zijn mannen in een goede vorm te krijgen. Uh, Zandvoort is nu ook aan de bal. Maar wat ik ook nog wilde zeggen eigenlijk. Die spelen x-aantal jongens mee. Die uh, eigenlijk in het tweede normaal gesproken spelen. En uh, die doen nu mee. Maar ook een... Uh, een uh, Pardon. Uh, Boy Fischer is weer terug op het AONS. Een paar jaar buiten Zandvoort gevoetbald. En die is nu weer terug en speelt samen met zijn broertje in het eerste. En dat is altijd een hele sterke spits. <tie> Ik heb kriebel in mijn keel. Ik ga uh, even stoppen jongens. Ik spreek jullie later weer. Nog steeds 0-1 dan. In de voordeel van OD59. Dankjewel Jouw. Neem even een lekker slokje water. Hè.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 All the kids playing out front Little boys messing around with the girls playing double dutch While the DJ spinning a tune As the old folks dance at your family reunion Then six o'clock rolls around You just finished wiping your car down It's time to cruise So you go to the summertime Hang out, it looks like a car show Everybody come looking real fine Fresh from the barbershop And from the beauty salon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 We zijn nog steeds enorm trots op onze eigen Luna. Ja, toch, Albert Ja zeker. Wat maakt ze lekkere muziek, hè, en deze jonge dame? Zo toepasselijk ook weer, hè. Bama's la playa. Geniet van de zon vandaag. Lekker op het zonvoortje En geniet ook van CFM, wat ze dadelijk hebben. Nog twee uur lang soft op zaterdag met heel veel zonnige muziek. Dat beloven we bij deze. En ook deze is leuk, hè. Zo vlak voor drie uur. Hier is het uh, plaatje van het Rosenberg Trio.